Oud-Unilever topman Morris Tabaksblad is overleden. Hij was van 1984 tot 1999 lid van de raad van bestuur van het bedrijf. De laatste vijf jaar was hij voorzitter. Tabaksblad leidde de naar hem genoemde commissie... die een code opstelde voor onder meer de beloning van topmensen in het bedrijfsleven. Morris Tabaksblad was 74. De berichten over het slechte functioneren van bestuursvoorzitter Al van het COA... kwamen voor haarzelf volkomen onverwacht... Dat zegt de geschorste topvrouw in een interview met de Volkskrant. Al-Bayrak kwam een paar weken geleden in opspraak. Ze zou de sfeer verzieken, zich gedragen als een despoot en te veel verdienen. Al-Bayrak zegt dat ze niet weet waar die beschuldigingen vandaan komen... en dat minister Leers haar kennelijk opoffert voor een bepaald doel. Op de bodem van de Persische Golf ligt een schip met mogelijk nog levende duikers aan boord. Het schip zonk donderdag toen het bij Iran pijpleidingen wilde gaan controleren. Aan boord waren... Iraanse, Indiaanse en Oekraïense duikers. De meeste werden gered, maar er zijn ook zeven lijken gevonden. Van zeven anderen wordt vermoed dat ze gevangen zitten in de drukkamer van het schip. Het weer, veel zond, wordt de graad of elf. Ook morgen droog en zonnig en iets minder koud. Dit, was het... Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad zijn flinke problemen op de A2. Utrecht naar Amsterdam. De snelweg is dicht tussen Vinkeveen en Koude. Na een on ongeluk, er is nu een technisch onderzoek aan de gang... Er staat tussen Maars en Vinkveen 6 kilometer file. Verkeer kan beter omrijden via Hilversum, over de A12, de A27 en de A1. Op de A27 Utrecht-Almere staat tussen Hilversum en Knoppert-Eemnes 2 kilometer. Op de A28 Utrecht-Amersfoort tussen knoppert weert en de Afrit en Dolder 2. En op de N201, de provinciale weg Hilversum naar Uithoorn, tussen Wilnis en Uithoorn 4 kilometer. Daar zitten mensen tussen die omrijden vanwege de problemen op de A2. Tot zover de verkeer.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 is het zakje klaar. Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar en het en paardjes, zegt ja. je Mama zegt dat er man en oude zij ze bij maar is. En dan roet zij uit dat keer de zee ze is hier zo fris. Ze plast deelt met vrede zeer, haar vaaier op gewoon. Maar pot groep zo geel. De zee zit in mijn ogen gaan de zand.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 Uh, want het uh, verhaal uh, daaruit is dat hij inderdaad ook onder de Moerdijkbrug uh, doorgevlogen ja. is met die straaljager. Ja, en dat, uh, dat is het einde van je carrière in de luchtmacht. Ja. Als je dat soort dingen doet, dan lager dan 60 meter afvliegd. <laughs> dat is een doodzonde daar. Ja. Goed, uh, dat is zeg uh, het uh, beetje het begin. Maar ik, uh, ik heb ook begrepen, toen, uh, toen hij begon daar, die slipschool aan de Thijzenweg, daar had hij op een gegeven moment...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 En uh, mijn vader was destijds rechercheur van politie en die, die kwam in aanraking met meneer Kost. En, uh, ja, en toen zei mijn vader, goh, die auto's die ken ik wel, want die zie ik altijd bij mij om de hoek rijden. Dus nou, mijn vader woonde op de Thuisweg op de hoek. Zo'n uh, ja, mooie, mooie anekdote, maar dat uh, leverde wel een hoop problemen op voorop. Hij moest dat allemaal netjes afbetalen. Ja. En, uh, Zo zie je ook bij jou, hè, dat er ook nog een vader zelfs nog betrokken is bij het verhaal sloten maken. Ja, mijn vader nam me altijd mee naar het circuit, toen ik een heel klein jongetje was. En zaten al recht een stuk te kijken naar de races en...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 Mm -hmm. He, want in die autosport was hij goed. Hij kon, had een enorme goede wagenbeheersing. Hij had een voorsprong ten opzichte van alle coureurs qua kennis en ervaring. En hij woonde vlak naast het circuit. Ja. En hij had goede auto's daarvoor. En da daar zorgde hij wel voor. Dus dan kon hij op die manier reclame maken voor zijn slipschool. Ja. En dat deed hij eigenlijk al vanaf het begin. Goed. Uh, we gaan uh, denk ik uh, zo nog even een stuk verder. De, want de inleiding uh, is uh, hier gedaan. Lijkt even verstandig om een stuk uh, muziek te gaan mm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 met naar geluk richting Engeland. land van oh,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 The song yeah, yeah, yeah, yeah The And the mof zit at in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 deze weg. Uh, daar, is, uh, daar is hij begonnen. Als mensen uh, wat meer weten over uh, Slotenmaker. dan mogen ze natuurlijk ook nog even telefonisch bijdrage leveren. Dat kan op 023 57 303 93. Ik zal het nog een keer zeggen. 023 57 303 93. En uh, nou was er net een. Uh, ja, want. Uh,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 Want dat vond hij belangrijk, dat iedereen kon leren racen. En als je dus een rensportcursus ging volgen, moest je wel eerst een slipcursus hebben gevolgd. Uh, om even aan te geven hoe Rob dat soort dingen commercieel toch heel handig aanpakte. En samen met Verzaling hebben ze de rensportcursus opgericht. Die bestaat nu nog.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 maar ik ben het nu weer even kwijt, maar dat komt nog wel even, uh, want ja daar, daar is het, uh, ja ik weet het alweer, Prins Bernhard uh, was een van de, de founders ook van, ja, de, de, de oprichters ja, van goed. het Racing Team Holland uh, diezelfde uh, Bernhard heeft ook bij slotenmaker een slipcursus ja, gedaan, ja, is daar een... dan een beetje ook de relatie ontstaan van nou kunnen, we, is daar iets, iets, iets niet mogelijk ofzo? Nou ongetwijfeld natuurlijk, je had in, in de begin jaren 60 en ook in de jaren 50 Equity België, het, het Belgische Racing Team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 Nee, nee, nooit. Dat nee, is dus een leuk bruggetje terug naar, uh, naar het uh, gesprekonderwerp, zeg ik dan altijd maar. Uh, want uh, we zijn uh, in de jaren zestig. Uh, dat, dat was het uh, verhaal met uh, Wim Loos, uh, de, de talenten. Daar, uh, daar, is het, uh, ja, daar is het ook een beetje... Uh,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 Wim stond helemaal achteraan en we keken naar het bos uit, wat er toen nog wel was. Ja. Het bos. En de enige die er kwam was de, de slotenmaker Alfa, helemaal alleen. Die had al die, al die 30 auto's ingehaald en die lag op kop.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 Ja, uh, het is alleen niet zo ver gekomen, want uh, uh, uh, uh, uh, hij is uh, verongelukt, uh, Wim Loos. Is ja, Wim Loos is in 1967 verongelukt. Er waren twee mensen uitgekozen voor 1968 om bij Ferrari iets te gaan doen. Mm -hmm. de, de papieren en de bewijzen hebben we niet meer, maar we weten wel dat het zo is. Want dan zijn alle archivaren het over eens, zeg maar. Toch wel? Ja, er waren twee mannen uh, uit de Benelux. De ene heette uh, Wim Loos en de andere was Jackie X.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 Ja, triest eigenlijk. En je kon aan een, een, een slotenmaker alles aflezen hoe hij daarin zat op dat moment. Ja. Heeft heeft die er, die, uh, die ja. wedstrijd heeft hij ook niet gewonnen? Nee, uh, maar heeft hij heeft ook nog een toespraak of wat dan ook? Nee, af... hij stond alleen maar op de startingkrediet naast zijn auto. Moederswiel alleen eigenlijk. Ja. Het was, uh, ja, de, op dat moment leerde hij een heel andere kant van op maken kijken. Ja, was het eigenlijk ook een man die hart had voor zijn talent? Uh, voor, nou, voor dit uh, talent dan uh, Wim Loos, maar ook voor al die andere talenten die ja, hij had? Hadden... hij, hij, was, hij ah. was een soort vaderfiguur.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 Tony Zwaneburg. Ja, nog meer baanspuiters. allebei ja. heel getalenteerd. Uh, uh, Tony Zwaneburg hebben we jarenlang in de Simka's uh, zien racen. Alfa's heeft ook lange afstandsracen gereden, ook nog met Rob. In een Skoda notabene ja, dat is... en een klasseoverwinning. Ja. Jawel, dus uh, nee, Tony was ook een, echt een, een goede autocoureur. En ja, daarnaast, natuurlijk, uh, hebben we.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 Ja, dat erom. Maar die mannen die, die hebben allemaal heel veel talent eigenlijk. En, en zijn ook goed gekozen erop, weten hoe het werkt. En je ziet ze overal terugkomen bij allerlei gelegenheden.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 Heel dichterbij. Jan Lammers is 16 als hij zijn debuut maakt op Zandvoort. Hij boekt een reeks overwinningen en wordt direct de jongste autocoureur van Nederland. Nou, dat was uh, eigenlijk ook een... Ja, wat wou je zeggen, Rob? Ja, ik wou even wat, uh, wat toevoegen. Het is mooi wat Jan zegt. Ik was 16 en ik won de eerste autorace.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 Hij won gelijk de eerste race in de Simca Rally, uh, een soort uh, standaard toerwagenklasse waar geen enkele auto standaard was. Mm -hmm. de, de bedoeling was dat het allemaal legale standaardauto's waren, maar de ervaring leert, zeker in de loop der jaren in de archieven, dat er geen Simca standaard was. Nee. Dus we waren allemaal, was allemaal aan gerommeld en gekloord, maar je moest het wel doen, je moest wel racen en Jan won zijn eerste wedstrijd uh, heel knap. Ja. Ja. Uh, dat, dat, dat, dat, dat staat bij een hoop mensen nog op het netvlies, zeg maar, in 1973. Uh, in uh, maar de carrière van Lammers ging uh, daarna toch eigenlijk gestaag verder. Ja, Jan Lammers heeft een mooie autosportcarrière gemaakt. <coughs> kwam ook in de Formule 1. En dan zijn, dankzij het bekende checkmerk, uh, zijn eerste ja. volledige uh, Firma, jaar Formule 1. Firma Niemeyer, geloof Formula ik. Firma <laughs> Niemeyer. ja. Dat prima gedaan, dat was ja. een hele mooie actie. Alleen de auto waar hij in zat, de Shadow, was niet competitief. Nee.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 En natuurlijk zijn autosportcarrière, je, je haalde het al aan. Uh, op een gegeven moment uh, kwam het weer in de jaren 70, kreeg je de smaak uh, weer ineens uh, te pakken met grote, vette Amerikaanse wagens. Ford ja, Mustang, ja. daar begon het geloof ik mee. Begonnen de er Ford Mustang, eind jaren 60 al, uh, de Raceteam Algemeen Dagblad heette, dat uh, Destijds een prachtige, uh, ja. mooie kleurstelling in zijn eigen, dus de kleurstelling van zijn slipschool. Ja, ja.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 in 2007 zelfs een 50-jarig bestaan. Rob heeft het nooit mogen meemaken, maar het is een gigantisch succes dat op slot te maken aan anti Snipschool. Ja. We zelf ook ja, een cursus uh, gedaan. Uiteraard ik ook. Ja, ja. Ja, jij ook. Uh, Rob Petersen, dank je wel voor, uh, voor dit uur. Er had uh, nog veel meer uh, kunnen verteld worden over anekdotes en noem maar op. Maar ik, uh, ja, we hebben maar een uur. We hebben maar een We kunnen uren praten over een uh, heel interessante antwoorden. Ja. ja, want dat is het. Uh, uiteindelijk is er ook nog een straat naar hem genoemd. En dat is het straatje bij de Slipscholder op Slotemaakstraat. Dus uh, dit was het uh, weer. Ik geef graag het woord aan uh, onze uh, uh, eigenlijke presentator van dit uh, programma. Dat is Pieter.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 Uh, moeten we natuurlijk een protestlied uh, wat de jaren zeventig heeft uh, beheerst in de Zandvoortse politiek dit was het uh, protestlied wat uh, toen gedraaid werd uh, basis met het circuitlied dat moet blijven om de mensen naar